Nou, ja, en weer onderweg. Het is, eh uh, kijken, tien voor half negen. Mooie tijd, Ben al een stukje. Natuurlijk moet ik beginnen vanavond, dus uh, we zijn weer onderweg. De normale werkweek gaat weer beginnen, voor mij dan. Gisteren was ik natuurlijk vrij, maar ja, dat weten jullie inmiddels. Nou, gisteren de rare dag. Ja. Goed. Afgesloten. Kijk vooruit. Nieuwe werkweek. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Nachtdienst. 10 tot 6. Wauw. Wat lekker op zich. En vandaag op de fiets, want het is lekker weer. Van de week wordt het slechter weer. Dan dus zou ik waarschijnlijk de auto weer moeten pakken. Maar nu kan het nog. Dus vandaag een dagje op de fiets. En dan. Dat we even de rest van de week bekijken. Het is dus een uh, op zich vrij uh, normale week eigenlijk. Alleen werken. En dan overdag, uh, ja, moet een uurtje slaap even gedaan worden. En dan. samen zich uh, aan het werk. Dus het is dan. een normale werkweek zeg maar. Nou. Vrijdag komen mijn kinderen. En, uh, ja goed, ik moet natuurlijk werken vrijdagavond nog tot zaterdagochtend. Ja, het voordeel is gewoon op 10 uur te beginnen. En dus ze komen begin van de avond, dus ik kan ze nog even zien. En voor de rest van maken ze eigenlijk gewoon bij mij thuis. En dan zie ik ze zaterdagochtend weer. Dus dat is wel leuk, daar heb ik wel heel erg zin in. Gewoon even uh, leuke dingen doen. Lekker even naar de bioscoop inderdaad, wat ik vorige keer al zei. En eventjes een uh, hapje eten met de meiden. Gezellig. Dus dan kijk ik wel naar uit. En dan. Uh, zondag gaan ze weer naar huis en zondag hebben wij een optreden met de band. Dus het wordt. Uh, ja, laat. Maar dat geeft niet, want uh, maandag ben ik ook nog vrij. Dus. Dat komt allemaal goed. We gaan nog even een lekkere biertje drinken, met z'n allen. Dus dat, eh, dat wordt wel gezellig. En dan gaan we dinsdag er weer vol gaan. Dus het is een, uh, ja, op zich, een, uh, zoals ik al zeg, een lekker weekje eigenlijk. Voor de rest geen verplichtingen meer. Wel lekker zo. Ik kan mijn eigen dingetje gaan uh, doen. zeker overdag lekker. Uh, een paar uurtjes slapen als ik thuis kom. De boodschapjes in huis halen. Een beetje schilderen. Een beetje met muziek bezig zijn. En uh, ja, gewoon lekker. Het is eigenlijk op zich uh, weinig bijzonderheden na gisteren. Even kijken. Mag je oversteken. Nee, zoals ik zeg, weinig bijzonderheden. Gisteren was natuurlijk die uh, rare, toch wel heftige dag. Maar uh, nee, vandaag uh, bewust uh, geen telefoon opgenomen, geen appjes beantwoord. Ik uh, sluit me er helemaal van af. En ik vind het goed zo. Ik heb er vrede mee. Weet je, ik bedoel, uh, ik kan heel veel hebben en ik... Uh, ik kan heel veel tolereren, maar bedonder me nou niet, want dan ben ik er echt, echt klaar mee. Ja, nou ja, goed, en zover is het dus, dus uh, ja, weet je, er is geen weg terug voor mij dan. Dus even kijken vooruit, kijk naar de leuke dingen. Ik bedoel, het is een nieuwe werkweek, maar ook de vakantie komt nu weer een weekje dichterbij. En uh, nou, daar heb ik nog steeds hartstikke veel zin in. En ik uh, kijk ook heel erg naar uit en natuurlijk ook de festivals. Dus uh, gezellig met vrienden en ja, dat wordt wel gezellig. Ik had natuurlijk alleen, uh, even kijken, dat Torhout werkte. Ja, dat zou ik met mijn ex-vriendin gaan doen, maar ja, dat wordt uh, waarschijnlijk een beetje. eentje. Of ja, wie weet wie ik tegenkom, je weet dat nooit. En anders mijn dochter lekker meenemen, ik weet het niet. Dat komt allemaal wel goed. Maar ik ga me echt overmaken. En. Uh... Nee, daar heb ik wel zin in. Daar heb ik wel zin in. Nou. Zoals ik zeg, aankomt weekend is als mijn kinderen bij me. In de zomervakantie zijn ze er ook. Dus ja. Dat is wel fijn dat ik nu in juni al op vakantie ga. Want. In de zomervakantie ben ik dan ook. Uh, sowieso nog. Uh, Drie weken thuis. En. Uh, kan ik met mijn kinderen nog wat leuks gaan doen. Ik heb natuurlijk al wat in mijn hoofd zitten wat ik wil gaan regelen voor ze. Maar dan wil ik er met z'n drieën ertussen uit. En. Uh, ja, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus. Uh, ja, dat zijn de leuke dingen waar ik me nu echt gewoon lekker aan vasthoud. En dat zeg ik. Weet je, ik heb het prima zo. Dus. Uh, vooral die... Al die mensen die me berichtjes sturen, dan maak je nou geen zorgen. Komt allemaal goed. Voel me lekker hoor. Dus, uh... Nee, joh, dat komt allemaal goed. Dat is echt geen probleem. Wat zeg ik? Deze week weer gewoon een normale werkweek. Met mijn maatje samen. Dus uh... ja, dat wordt allemaal hartstikke gezellig. En eh. Uh... Het is ook gewoon iets wat me gewoon, uh... ja, lekker ligt. En dat ik ook prima kan gebruiken nu, dus dat is uh, allemaal perfect in orde. Dus eh, uh, nou deze even dus een hele kleine update. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik zei gisteravond laat nog dat ik de playlist online zou zetten, maar ik heb uh, ja, vandaag gewoon even een dagje voor mezelf ingelast. Eigenlijk. Hé, hey, wat heb je dan gedaan? Ja, wat heb ik dan gedaan? Nou, ik heb vanochtend gewoon lekker uitgeslapen. dat doe ik normaal nooit. Ik heb vanochtend. Uh, tot een uur of tien lekker op mijn bed gelegen. Oh, dat was toch zo lekker, hè? Nee. Eigenlijk slapen, wat is dat nog een uitvinding? Godverdorie. Lekker hoor. En, uh, Ik heb nog meer gedaan. Ja, ik heb op mijn gemak de boodschappen gedaan. en de stad doorgehobbeld. Nog eventjes uh, wikkeltje in, wikkeltje uit. Action, de Big Bazaar bij ons, daar kom ik graag. Waar toevallig de ventilatoren in de aanbieding. Nou, ik weet nog hoe warm het vorig jaar was. Oh, zit is zweetje vorig jaar. En uh, nou, er waren dus die ventilatoren in de aanbieding. Dus ik denk, ja, what the fuck, weet je. Die hebben we gewoon vier mee. Dan denk ik er in ieder geval genoeg. Twee in de woonkamer, eentje bij mijn computer, eentje op de slaapkamer. Ik denk, dat is toch wel heel erg lekker zo. Dus ik kom bij de kassa erbij en zeg, heb je het warm? Ik zeg, hoe zou dat dan? Ik zeg, ja, die ventilatoren die je meeneemt. Uh. Ik zeg, oh ja, dat. <laughs> ik zeg, nee, ik zeg, uh, nog niet. Ik zeg, maar uh, je weet nooit wat de temperatuur hier doet in Nederland. Net als vorig jaar. God, met die 30 graden, wat had ik het warm toen zeg. Maar goed, dat zou maar dit jaar niet gebeuren. Ik heb nu die ventilatoren en ik zit ik Ik denk ik denken om nog iets van een aircootje aan te schaffen. Al is het maar zo'n mobiel aircootje. Lekker man. Ik ga mijn eigen voet goed voorbereiden op de zomer. Dus eh. Uh, nee, dat komt wel goed. Dus, nou, die wil ik even de stad ingeweest. Ik moest ook nog een nieuw horloge hebben, want op mijn werk was mijn horloge kapot gegaan. Ik moet dan altijd monsters nemen. En dan. Uh, ja, hele grote bergen met kolen en daar klim ik dan op. En dan moet ik alle kolen hebben die van de spuitbond van, van de fabriek uitkomen. En die schieten echt met een enorme vaart eruit. Dus ja, van de week, ik stond er helemaal naar boven geklommen. Leuk, met mijn metje En er schiet een kool uit, jongen, met een vaart. Een grote, recht op mijn horloge natuurlijk. Er is een hele ster erin, helemaal kapot. Ja. Zonde. Hij is vandaag even naar de juwelier geweest, even een andere gescoord. Het is wel makkelijk dat je weet hoe laat het is. Ja, dat bedoel ik. Dus maar in ieder geval, uh, dan weet je dat. Dan pik je toch weer even mee al die info. En uh, nou, in ieder geval, lekker naar huis rustig aangedaan. Ik heb in gewoon lekker filmpje gekeken, ik heb nog wat gedownload. Ik heb natuurlijk ook Netflix. Dus ik heb gewoon heerlijk lekker, lekker met mijn pootjes op de bank gezeten. Lekker tenminste kijken. En, uh... en daarna ben ik gewoon lekker de keuken ingegaan. Ik ga lekker staan koken. Want dat blijf ik natuurlijk doen, koken. En ja, wat doe je dan op zo'n warme dag? Ja, eigenlijk niks speciaals. <laughs> Ik weet gewoon waar ik zin in heb. Ja, dat is dit nou gemaakt vandaag? Nou, geen boerenkool of zo, zo ergens ook weer niet. Maar ik had... Uh, nou, lekker witlof gehad. Dus lekker witlof uit de oven. Groot overschaal witlof, kaas, vers. lekker, man. Dus een erbij. En dan hadden ze met over het van die... Uh, gekruide verse, gehaktstaafje in die heb ik nog nooit gegeten, die ga ik eens proberen. God damn, wat zijn die lekkerder. Oh my god. Dus. Ja, ik heb er nog een paar in de Vriezer liggen, dus dat komt echt wel goed. Maar dat zijn dus niet die van de snackbar ofzo, die, uh, die diepvries dingen. Dat waren gewoon hele verse gekruid. Van de slagersafdeling. En die waren echt, echt lekker. Dus dat, uh, die heb ik erbij gegeten. Dat maakt het net allemaal een beetje af. Dus ik, uh, nee, ik heb mijn eigen prima vermaakt. Dus na het eten mijn tas ingepakt, mijn brood gesmeerd, alles ingepakt wat ik mee moest nemen. We hebben lekker gedoucht. heb we nog eventjes uh, netjes geschoren van hé, ik rijden op de fiets. Dat moet er natuurlijk wel goed uitzien. Dat snap je wel. <laughs> dus daar wordt dat moest gewoon eventjes. Dat gaat niet als dus een of andere holbewoner over straat. Dat gaat hem niet worden. Dus, uh, nee. Gewoon een lekker dagje. Lekker relaxed. Ik heb ook nog op het balkon gezeten. Ook nog. Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Lekker een zonnetjes, Lekker een beetje bijkleuren. Ja, weet je. Gewoon lekker. En... Uh, ja, wat dat betreft. Ik heb al een paar keer aangegeven dat ik ben veranderd natuurlijk. Maar toen het uitging met mijn vorige vriendin. Nou, toen had ik er echt heel veel moeite mee. En uh, ja, ik heb er nu helemaal geen last van eigenlijk. Maar dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dat is wat ik de vorige keer uit al zei. Wat ik dan hiervoor had met die ex van mij. Dat is dus zo bizar geweest. En uh, nou ja, goed. Weet je. echte liefde bestaat echt wel, en soms kom je één keer in je leven, ja, kom je gewoon één iemand tegen waarvan je, ja, nou, ik zou zeggen, één keer in je leven kom je iemand tegen die je gewoon, uh, niet alleen in je hart raakt, maar ook in je ziel. En dat had ik hiervoor voor heel erg, bij mijn vorige vriendin. En ik denk dat het daarom gewoon zo, uh, ja, zo heftig was allemaal. En dat is uh, ja, iets wat er nog steeds, uh, wat er nog steeds wel beter gaat. Maar ja, weet je, ook dat is afgesloten. Dus als ik zeg ik hoor het niet meer, ik zie het niet meer, ik spreek het niet meer. Helaas, eigenlijk zou ik bijna zeggen. Ik denk. Uh, tja. Dat moet zeggen, maar... weet je, ik denk dat we allebei open, open zouden staan voor iets. Dan. Uh... God, we hadden zover kunnen komen samen. Met onze kinderen, niet zeker. Weet je, dan weet ik wat er nu allemaal bij mij op de planning staat. En niet alleen die festival, ik weet zeker dat ze dat hartstikke leuk had gevonden. Maar. Ook weet je die bistro waar we mee bezig zijn. Met en zijn vrouw, en we hadden gewoon zo'n goed team met z'n allen gevormd. Ja, dat was gewoon... Uh... Ja, het had niet zo, heeft niet zo moeten zijn. Helaas. En daar baal ik best nog steeds van. Het is zo raar. Dat ik allemaal zo goed voor elkaar te hebben. Ik... Ja. vragen me wel u al, wat is er nou gebeurd? En ik weet... Ik weet het gewoon nog steeds niet. Het is, ik moet het nou wel op om lachen. Maar is, um, omdat ik het niet meer kan relativeren. Maar het blijft gewoon ja, nog steeds onwerkelijk. Omdat ik gewoon nog steeds niet weet wat er toen is, is gegaan. En uh, misschien dat het me daarom niet loslaat. Dat zou kunnen natuurlijk. zie hmm, dat ik een stalker ben. Of dat ik een beetje raar ben in het hoofd. Normaal niet. Maar, uh, maar het is zoals ik zeg, weet je. Ik denk dat je soms één keer in je leven iemand tegenkomt die je gewoon uh, ja, op meerdere vlakken gewoon raakt. En dat deed zij bij mij dan. Maar ja goed, ik niet bij haar. Dat kan natuurlijk. Helaas, pittigars. Dus, uh, nee, jammer. Maar goed, ach ja. Nou, zoals ik zeg, gewoon een werkweek, ander onderwerp. <laughs> Ander onderwerp, den. Dus eh, uh, oh, trein langs, jongen, jongen. Ja, nou, ja, dat is Maar in ieder geval, uh, een normale werkweek. In het lekkere weer. Eens kijken wat het weer de rest van de week doet. En daar kijken we opnieuw naar. En dan, eh, uh, het is zo lekker hoor, dit. Heerlijk. Nou, van de week niet, want over lekker weer gesproken. Misschien hoor je het nou een beetje waaien, Ik had net weer het eens een beetje tegen. Maar in ieder geval, ik heb mijn auto dus weggebracht. Inmiddels is die klaar. Ik moet hem alleen nog ophalen, want ik heb nog geen tijd voor gehad. Hij was vandaag pas klaar. Ja, het was eind van de middag. En dan, euh... ja, toen had ik geen zin meer op te halen in de koff van de week wel. Zeker gisteren en alles. Ik heb een beetje, een beetje uitgeblust. Maar in ieder geval, dat is dus mijn laatste dienst van zondagnacht tot maandagochtend. En uh, dat was de heinweg was dat... Uh, nou, lekker, is ook op de fiets gegaan. Boest op de fiets, de auto stond in de garage. Dus, eh, uh, nou, lekker. Maar nou ging ik toch maandagochtend naar huis. En, uh, of nee, het was, Nee, sorry. Ik zit verkeerd. Het was of zondagavond, zondagochtend tot zondagavond. dus dat tot zondagavond 6 uur werk. Dus ik ging dus uh, zondagavond naar huis. Ik stap lekker op de fiets. Maatje ging naar de camping, die moest de andere kant op, want ik kon meerijden. Maar die moest de andere kant op, dus dat ging niet. Dus uh, ik zat op de fiets. Oh, God voor een vriend joh. De terry, denk je hoe dan? Wat is dit? En normaal gesproken bereiken we rijken een uurtje, een uurtje in een kwartier. Op mijn gemakje echt anderhalf uur. En wat wilde nou? Ik was dus zes uur klaar met werken. Ik zat tien over zes op de fiets. En ik was gewoon pas fucking half negen thuis. Ja! Kapot, jongen! Gewoon tol op mijn knieën. Hijgen, puffen, kwijlen. Nee, dat vind je allemaal wel. Maar het was, het was niet fijn. Ik heb echt al behoorlijk door met de fietsen. En na een twaalf uur dienst en dan zo'n tyfus, tyfus, tyfus uh, Tour de Frans erachteraan. Nou wat ik toch god voor welke kapot man. Niet normaal. Dus ik, uh, ik kom thuis, nou ah, ja goed, ik uh, ik had geen zin meer om te, uh, om te koken. Dus ik had het ik denk, weet je, what the fuck, gewoon lekker frietjes bestellen. Dus die kwamen ze lekker brengen. Kan best een keertje. Een keertje friet kan wel. Dus eh. Uh, lekker friet met een frikadel. Maar god, dat blijft toch lekker. Dat heb ik heb heel lang niet gegeten. Maar eh. Uh, ja, na het eten ben ik gewoon vrijwel in slaap gevallen. Dus dat is niet goed. En uh, Ja, ik heb eh. Uh, maandag. Nadat ik. Uh, mijn vriendin heel vriendelijk de deur had gewezen ben ik lekker op de bank gaan liggen en heb ik eigenlijk eh, niet veel meer gedaan behalve dan nog even schilderen en mijn dingetjes maar voor de rest heb ik eh, weinig gedaan en ik moet eerlijk zeggen dat viel maar eigenlijk wel. dat ga ik vaker doen zo nee wat heb je dan gedaan nou uh, even kijken kut nee <laughs> helemaal niks lekker man dat zou ik best kunnen wennen. Ja, niet lang dan. Maar, eh, uh, het zal maar een, uh, een paar dagen Dat zou lekker zijn, man. Als je gewoon thuis komt en dat je denkt van de tering. Ik hoef gewoon een paar dagen niks te doen. Oh, lekker. Nou, dat ga ik straks weer zeggen op mijn vakantie, hè. Ik ga natuurlijk naar New York. Ja. De eerste dag dat ik de kon zou ik echt compleet de tering in zijn, denk ik, van de vlucht. Dat gaan we sowieso niet worden, Er zit ik ook nog een tijdsverschil. Dus, uh, nou, jetlag, here we come. Dus de eerste dag denk ik dat ik mij ga opsluiten in mijn kamer. Zit een uh, berg uh, Amerikaanse drinken en eten om me heen. En ik nestel me maar lekker in mijn grote king's-size bed, of in bad daar. deze jongen die... Uh, Ligt gewoon lekker met zijn blote tulle uh, de hele dag op bed, denk ik. Uh, wat verdorie, lekker man. Dus, uh, nee, daar kijk ik wel erg, uh, erg naar uit. Dat is uh, één ding wat zeker is. Ja, lekker niks doen man. Tien dagen lang. Fucking hell, joh. Nou ja, goed, ik ga natuurlijk wel de stad in daar. En uh, zoals ik al zeg, zoals ik al zei, ik uh, ga er even een gitaar scoren. En ik ga daar gewoon ook op straat meespelen met de mensen. En dat die straatartiesten, dat lijkt me zo mooi. Ik, uh... Ja, weet je? Leuk. <coughs> niet voor het geld natuurlijk. Nee. Goede ervaring. Dus Dat gaan we allemaal filmen. Dus als ik zeg hou mijn uh, Facebook en mijn Instagram uh, in de gaten. Want ik ga natuurlijk alles plaatsen. Ik weet hier overal mee naartoe. Tot vervelend toe. Nog net niet naar de wc, maar het scheelt niet veel. Maar uh, nee, leuk, dat zijn de leuke dingen van mijn leven nu. En daar geniet ik gewoon met volle teugen en dat lukt me prima. En dan zeg ik tegenslagen, ach ja, zo so het. ik lig er niet meer wakker van, dat heb ik gehad. Dat heb ik maar één keer gehad, dat nooit meer, dat heb ik gewoon mezelf afgesproken ik de aan. Dus, uh, nee. Dus, uh, goh. Vakantie. Oh, nog een week of drie. Lekker. Maar, uh, goh, ga je hem missen? Nee, joh. Nee. Ja, toch wel? Ja? Uh. Ah, niet. Nou goed. <laughs> ja, ik ben niet goed. Maar goed, nee. Maar, um, nou, in ieder geval. Uh, het was weer eventjes een. Uh, ja, maar ging het daar dit ging helemaal nergens over? Nee. Jezus. Wat doe je allemaal? Oh nee, nee. Dus uh, nee, ik ga het hier laten, want dit gaat echt helemaal nergens over. Maar in ieder geval, uh, even een kort gesprekje. Altijd leuk. Met de mensen die me volgen. En uh, nou ja, laat je berichtjes vragen. Of mail me. Kan ook. Je kan me appen, er zijn mensen die me noemen, dus je mag me ook gewoon appen. Ik kan er ook om vragen, stuur me een mailtje, vraag je op mijn nummer, dan kan je hem ook appen. Sta je in direct verbinding, ja ja. Dus, uh, nee leuk. Nou in ieder geval, uh, deze jongetje gaat nog eventjes, uh, acht uurtjes aan de slag. Ah, ja, acht uurtjes, stel mooi voor, ik vergelijken uh, vergelijken met die twaalf uur die ik had van de week. Zo voorbij, zeker als het gezellig is. En nee, ik zou zeggen, uh, voor jullie een hele fijne avond. Fijne avond, zeg fijne avond. Dat lees je te veilig. Maar een fijne avond en uh, geniet lekker van je avond, wat je ook gaat doen. En ik, uh, nou ja, in ieder geval slaap lekker voor straks, ook dat natuurlijk. Ik ga naar iets werken en tegen de tijd jullie morgen als je bed gaat komen, dan uh, ja duik ik erin. Dus het is toch allemaal onheerlijk ook. Het is om te janken. Maar in ieder geval, uh, nee, geniet lekker van je avond, slaap lekker voor straks en ik spreek jullie uh, heel snel weer. En uh, groetjes van mij en ik uh, zie jullie berichtjes op de gemoed of jullie. Uh, reacties of wat dan ook. Altijd leuk. En uh, ik zou zeggen uh, tot de volgende keer. later Rios, de Mattoe en Toedeloe, Aivedacci, Aroa, Ching no day of wat dan ook. Maak je uit. Later!